is er met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat er zo snel mogelijk opheldering komt... over de mogelijke vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny. Dat zei ze op een gezamenlijke persconferentie met de Franse president Macron. Navalny ligt nog steeds in coma in een ziekenhuis in Omsk, Siberië... nadat hij in het vliegtuig naar Moskou onwel was geworden. Volgens zijn woordvoerder was er gif in zijn thee gedaan... Navalny werd een jaar geleden, toen hij in de gevangenis zat... waarschijnlijk ook al eens vergiftigd. Brabantse ziekenhuizen krijgen er bijna 100 intensive care bedden bij... meldt Omroep Brabant. Daarmee moet de provincie beter bestand zijn... tegen een eventuele tweede coronagolf. De bedden komen te staan in alle ziekenhuizen in Brabant. Ook is er extra beademingsapparatuur besteld. Volgens de ziekenhuizen is er nog wel een tekort aan IC-verpleegkundigen. In Den Haag heeft de politie acht mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie ontstond bij de Tweede Kamer rond het Binnenhof en op het plein een grimmige sfeer. De politie greep in toen agenten werden belaagd en meerdere demonstranten zich provocerend en agressief gedroegen richting agenten. Eén agent raakte gewond. En in datzelfde Den Haag, maar dan in de Schilderswijk... is vanavond geprotesteerd tegen de rellen die daar vorige week uitbraken. Na schatting 50 mensen liepen mee. Relschoppers, blijven af van mijn Schilderswijk, stond er op een spandoek. De Schilderswijk kwam dagen achtereen negatief in het nieuws door de rellen. Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat de Schilderswijk veel meer is... dan wat de mensen op tv zien, al dus een van de deelnemers. En dan het weer. Vanavond kan lokaal een forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen het oosten van het land buien, soms met onweer. In het westen is het zonnig. De zon is later in het hele land te zien. Het wordt dan tussen de 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 From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 in een koers jasje. Ja, zeker. Jij zet een mij voor het blok door nog even uh, mij op de radio te laten verschijnen. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Ah, ik ben ja. een, soms een heel naar mannetje. Dus, uh, ja, wat nee, dat heet. is uh, helemaal goed okay, om ja. te weten. Ja. Ja. ja, dan weet je dat in dat ieder geval. Dat, mijn werking uh, volledig ja, uh, ja, heb ik heb geen volledige ik oh, Oké, okay, dan. Nee. Maar we houden ermee op, mensen. Soms gaan we nog een gelijk. Uh, nee. dus. Goed. Uh, maar uh, we hebben natuurlijk nog een uur waarin we van alles en nog wat uh, willen doen. Toch? Zeker. Yeah. Hm.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 favorite alcoholic beverage that makes me sick you are not snack, cause last time I checked, you are a man and not a sandwich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 Ja, zeker. zeker. Nou, ja. dat is mooi. Um, ja, ik had jou uh, gevraagd naar um, uh, nummers die jou inspireren. En toen kwam jij hiermee. Um, ja, superleuk, want onze hoofdredacteur Damien. die ging net even helemaal los hier in de studio. Die was daar heel erg blij mee. Ja, heel leuk om, <laughs> om ze even ook ja, uh, ja, lokaal ja, te maken. Maar met dit gevoel ook. Dit, dit gevoel was. Ik denk dat dit.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 Okay. Wat we uiteindelijk uh, een wat grotere doelgroep uh, benaderen. Ja, ik ja. moet ook wel zeggen: Loenus, je maakte me best wel nieuwsgierig. Dus uh, kom ja. maar door met die single. <laughs> ja. ja. Ik en. ben uh, een en al oren, uh, Riedem, wat, uh, wat dat er gaat. Want uh, ook. Uh,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 Hij is er al. Hij is nee, nee, nee. Niet helemaal. Ik ben me altijd helemaal wild als het dan in één keer stilvalt. <laughs> gaan die microfoons in één keer open. Ik ken niet één iemand die, die dan uh, mee zit te lachen op de achtergrond. Dat is uh, Rhythm zelf natuurlijk. Uh, uh, sorry Ritm, dat ik uh, nog even er tussendoor uh, kwam. Want ik dacht echt. Uh... <laughs> ja, uh, dat, dat, dat zijn de grappen van de muzikant, heb ik uh, wel eens het idee. Maar uh, even nog uh, op voortbordurend uh, op, uh, op dit verhaal. Uh, hoe zie jij je nou zelf meer? Ben jij dan toch meer die producer of meer de muzikant van, uh, van het hele verhaal?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 Ja, het is ook. Uh, uh, ja, zoals je het zou zeggen. Ja, het, is, het is inderdaad gekheid. Het is. Uh, op het randje. Hè? Dus het, uh, of eigenlijk net over het randje heen in dit geval. Okay. Living on the edge. <laughs> hey, um, nog even terug naar de muziek zelf. Want uh, we draaiden voordat we jou in een lijn hadden. These Words van de Lemon Twix. Um, dat is een inspiratie voor jou. Kan je wat meer vertellen over je inspiratiebronnen? Uh, ja, zeker. Ja, ik ben. Uh,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 Ja, wat bijvoorbeeld Pink Floyd heel erg goed doet is uh, bepaalde woorden zeggen op bepaalde akkoorden. En dat mm -hmm. brengt extra goed de, de tekst over. En dat vind ik, ja, ik vind het gewoon heel mooi. Dat we, natuurlijk gebruiken die dat soort dingen. Niet per se dat ik het na wil doen.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 Um, nou ja, even leuk, snel. Bijvoorbeeld, uh, We Are the Champions is bijvoorbeeld een liedje dat gewoon drie keer moduleert. Oh? Voor een liedje, uh, kennet, voordat je bij het refreintje bent. Mm -hmm. Dat soort dingen. Dat vind ik, vind ik briljant. Oh. En dat, uh, ja, het, het, het klinkt allemaal heel simpel. Maar als je er echt achter gaat kijken hoe het in elkaar zit, is het gewoon heel goed geschreven. En uh, ja, wat betreft luistertips. Nou, uh, ik zou zeker de Lemon Twigs uh, checken. En zeg je? Ja, duidelijk. Nee, ja, super tof. Ja, ik vind, ik vind het echt gek. Ik hoor ook wel echt die invloed terug in Lunacy. Dat is heel sick. Ja. ja ah, cool. Ja. We zijn er, denk ik. Ja, en we ja. hartstikke bedankt voor je tijd. Ik hoop dat we nog heel veel van jullie gaan horen. En ik ben ontzettend benieuwd naar het album. Dat sowieso. Dat zit vlak voor mijn verjaardag. Ja, en kom gewoon hier spelen zodra het weer kan. Dat sowieso. Dank je Ja. Dank je wel ja. dankjewel voor de bijdrage. Nou, jullie bedankt. Super. En graag tot een andere keer. Doeg. doeg. Doei Dat was uh, rhythm van de uh, uh, van Polyframes. En wij gaan door met Engel. Nederlands talige hiphop. Zeker. Dus die gaan we nu laten horen. Featuring Survive.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 Misschien heb je gelijk, zet me dan alsjeblieft plus 1 op de laatste lijst. Gewoon Steven met een V, Engel, plus 1. Ja, yeah, dankjewel. Als er niets is, als er iets is. Als er niets is, als er iets is. Ja, yeah, een van ons heeft gelijk. Als er niets is, als er iets is. Een van ons is genaaid. Als er niets is, als er iets is, yeah Even onze een gelijk, even onze te gelul Even onze een genaaid, als er niets is, misschien heb je gelijk, ben ik wel de lul Hier voel ik me genaaid. als er iets is, even onze gelijk, even onze te gelul Even onze een genaaid, als er niets is, misschien heb je gelijk, ben ik wel de lul Hier voel ik me genaaid. als er iets is Oh Ja, ja, ja, ja. <laughs> Zakelijk overleg. Zakelijk overleg. Zeker, ja, met, uh, met 10 seconden op de klok. En denken, wat, uh, wat gebeurt er nou allemaal? Goed. Heel veel, ja. ja. Maar uh, vooral Oma uh, Pietjes en Black and White. Ook ja? een single die uitgekomen is vorige week vrijdag. Ja, recent. Ja, en uit ja. horen, Ja, ja tenminste, uh, één helft komt uit te horen. Hè? Want uh, ja. de andere helft uh, niet.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 gewone uitzending van Alternative, en men gaat al een beetje verklappen dat hij daar ook een paar keer voorbij gaat komen. Dus, dat, dus die, die zal daar ook nog een paar keer te horen in zijn. Nou, het schiet op dames, want het klokje van gehoorzaamheid begint al aardig richting uh -oh. tienende te lopen. We hebben nog even wat ruimte voor het een en ander om wat te vertellen over van wat we nog aan plannen hebben de komende tijd.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 Oei!